Japke, zullen we even gaan kijken? Ik moet eigenlijk naar huis, Arjen. Het is al laat. Even maar, Japke. Heel even. Ja, nou ja, vooruit. Heel even dan. Heel, heel, heel voorzichtig lopen, hoor. Ja. Dan mag geen takje kraken. Nee. Japke. Hm? Huh? Een stel wilde eenden is neergestreken. Ja, ik zie het. Wat is het hier mooi, Arjen. Wat is het hier mooi. Ik ben zo blij dat je me dit hebt laten zien. Krijg ik daar een zoen voor? Ach, Arjen, nee. Oh. Ja, nou. Ja, daar gaan ze. Ja, je eigen schuld, hoor. Jij ook meteen met je fratsen. Ja, nou, en ik moet trouwens nou ook naar huis. nee, nee, nee wacht nou nog nee, even. Ja, mijn ta zal heel ongeduldig zijn. En wat jouw ta, niks jouw ta. Het is Siebe, hè. Siebe, buur uit Horen. Siebe? Ach, Jochie toch. Wat heb je toch mis. Hier. Is het zo goed, Jochie? Japke? Nee, nee, nee. Nee, nee, verder niks. Ik moet nou naar huis. Ik wil niet dat je meegaat ook. Wacht, wacht nou. Ik, ik, ik wil ook niet dat mijn taal uit jou ziet. Wat kan mij jouw taal schelen? ga ja. je. En voor straks wel truster. Dag, dag. Japke, min Japke.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 Zo, dat was de laatste drup, kijk hè. Dank je, Doeken. Wordt het nou geen tijd voor je om op te stappen? Och, och. Wat heb je vandaag niet allemaal voor ons gedaan, Doeke? Zand geleden, laas open, bij het schapenscheren. en nou met mij met melk. Oh, wat maakt dat uit? Nou, in elk geval bedankt. Niks te danken, kijk hè. Je betaalt me toch met van alles dubbel en dwars terug. Oh, geld en goed zijn niet het meeste doeken. Dat weet je zelf ook wel. Ja, ja, ja. Ja, dat weet ik wel. Je weegt onder buren wat je geeft en wat je krijgt niet precies af. Maar jullie zijn erg goed voor Ghana en mij. Voor onze middagpot komt het meeste van jullie af. Oh, het mocht wel. Eh, eh, kijk hè, wat doen we morgen? Morgen?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 Maar ga jij nou naar Trogenveld? Paard en karsten al klaar. Al goed. Hoi Bruin, hoi! Mim Arjen onder andere Ja.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 Er was juist de vlucht Einde neergestreken, maar toen ging ze gauw naar huis, want ze was al laat, zei ze. Ja, Helen een kunnen op jou rekenen. <lacht> ik wou dat ik ook wat meer van jou op aankom. Zo weer hooi-tijd. De tijd gaat gauwer dan we denken, Arjen. Ja, maar Mim denkt toch niet dat ik met een de hooi-tijd. Ik denk niks, ik wacht maar af. Wat jij minder doet, dat doen wij wel meer. Dat is rare praat, Mim.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 Goedemiddag. Hé, hey, dag ill hè. Sta je er al lang? Ben je bezig? Ik ben aan het hè, zoals je ziet. Was Arje gisteren in het kooi bos bij de eenden? Oh, uh, dat zo? Heeft hij daar wat dan misdaan? Jakke was er ook. Oh ja, zo. <laughs> Vind je dat zij er wat aan misdaan heeft? Jakke met jouw jongen in de eendenkooi. En of ze daar wat aan misdaan heeft. Ze hebben een jaar, hè?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 Ik weet het wel, zoiets mag ik niet zeggen. Een roede voor mensen van onze leeftijd hanteert er maar één. Daar moet ik buiten blijven. En ieder van ons zondigt, dag en dag. Laat de Heer ons allen genadig zijn. Jongens, gaan jullie zo te melken? De koeien willen van hun vrachtje af. Nou, kom dan, in. Ik heb meteen nog niet eens op. Goedendag, allerzijds. Hey. Hey. Maar, daar hey. hebben we de houten kast Goedendag. Goedendag. Goedendag. Hoeveel jaren horen wij dat al, Arjen? Nou, dat hoorden jullie al toen jullie nog in de luiers liepen. Laat eens kijken, hier Marieke. Wat heb je allemaal in je kast zitten? Oh, van alles, van alles. Garen, band, galanterieën. <laughs> allemaal blinkend en kleurig spul. Hey. He. Jongens, jullie gaan de melk, hè? Eigenlijk moeten we erbij blijven, hè, Lars? Ja, anders koopt Nim de beurs weer helemaal leeg. <laughs> oh, maar dat zal wel, wel ganz die schaden hoor. <laughs> nee, bij mij is dat kelte goed te bewaren. Ja, ja, ik zal wel gek zijn om die buur leeg te kopen. <laughs> Maar hè, dit zou wel een mooi slingerdoekje voor eertje wezen. Doch, doch, doch. Maar kom, Himelich. Eerst een lekkere snee-brood met spek en een kopje thee, zoals altijd. Zo hmm, was alle jaren, Fraboer. Zo was alle jaren. Is het nou weer een jaar geleden dat je hier was, Himelich? Punt. Punt aan ja. Ja, ja, ja. Die tijd gaat snel, nee. Zo. Alsjeblieft, thee met brood. En nou naar de koeien, jullie. Jullie hebben niks anders nodig dan een stukje lijfgoed... ...en dat uh, zoek ik wel uit met Himmelie. En uh, niet boven een gouden tientje, hoor, Mim. <laughs> gouden tientje, ik zou wel gek zijn. <laughs> zeg maar, jongs, nog even. Hebben jullie al een mail voor de operiet? Hm? Oh, ik heb zulke schöne zaken voor mail. Nou, we moeten <laughs> we maken dat we wegkomen, Laas? Wat, wat <laughs> hebben jullie nog geen, nog geen mail? Ach, dat heeft nog alle tijd, joh. <laughs> nou, ik zou jullie zeggen, als ik nog... Nog jonger waren, ne? Dan nam ik mij toch zo een Taschereker-Famke. Vast en zeker. Ah, mooi als hier. Vind ik het nirgendwo. Und kan het wissen. Ja, ja, ja, ja. dat zal wel. Maar het is natuurlijk de vraag, of een skillige Famke Himmelriek zou willen. Oh, bestimmt, Frau Buur, bestimmt. Selbstverständlich. <lacht> er wacht het alleen maar voor de inhoud van mijn kast. <lacht> da, riech. Da, jongens, da, jongens. Zo, <lacht> so, zo, so, zo, so, zo, so, Frau Buur. Dan nou gaan wij zaken doen, niet. Wat is hier al zo nodig? Hm? Nou, uh, voor de jongens heb ik uh, twee borstrokken nodig. Ja. En uh, voor mezelf een uh, nieuwe boterbak. En uh, nou, dat zij een slingendoekje, dat lijkt me wel wat voor even. Dat is uh, groene. hè? Nee, nee, nee, dat rode.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 Ik heb toch alleen maar binnen gezagd, ja, hè? Ja, ja, ja. Hm? Hilmarich? Hé, hey, de oudste zoon van vrouw Boer? Ja, ik, ik, ik wou eens vragen, hè? Eh? Heb, heb jij iets voor een. Uh, een voor, uh, voor een, voor een uh, famke, wil ja. je zeggen? Ja. Voor een famke? Zo, zo, zo, een famke, ja, ja. Nou ja, ik ken haast alle famkes van der Schelling, nee. Mag ik, mag ik maar raden, nee? Ietske van Kies van Jouk. Mm -hmm. hm? een uh, Geertje van Hilles Hoordrager. Nee, nee, nee, nee. Of, of a, a, een famke als Hoorn. Nee, nee? Ook, niet. ook niet. nou ja. Kom, laat ik dan eerst even mijn kast neerzetten. Nee, nee, Hè? laat die kast maar op je rug. Hé, wat? Oh. Oh, ah ja. Daar zit Doeke Groendijk nog onder de koe. En shit van matje die liep hier ook net voorbij. Het is niet erg dus als ik een praatje met je maak, die Maar als de kast wordt opengemaakt, dan weet vanavond heel Oosterrijn dat. Hou je van kijken een Rijn heeft wat van de houten kast maar gekocht. Nee, nee, nee, die Ik kan maar beter... Wacht uh, maar, wacht wacht, wacht maar, wacht maar. Ik, ik laat die kast op mijn ruggen. Maar hier heb ik iets in mijn zak. Hm? Hier, kijk maar, kijk maar. Een mooi doosje. En ja. wat zit daarin? Hmm, wat zit daarin, mijn jongen? Daar ligt ein der latten een prachtig zilverringetje met een glanzend roodsteentje. Na, hm, hmm? oh, Ja, dat is mooi, zeg. Dat zou iets zijn voor mijn Japke. Japke, zei je? Kost dat veel, die Marie. Mo, oh, ik zal het in je oor fluisteren. hm. hm? hm? hm? hm? Nou, dat kan. Dat valt mee, maar ik heb geen geld bij aber, me. Aber, aber dat geeft toch niks? Dat komt toch? Ik blijf nog een volle week op de Schelling. En een zoon van kijk, broer. dat is toch een goed adres, nee? Natuurlijk komt dat goed, die Maurice. Maar met niemand een woord erover, hè? Aber, maar natuurlijk, ik schwijg. Ik schwijg als dat grap aan, jongen. Nee, nee, nee, alsjeblieft. Ich wünsche schönes Glück mit so einem süßes Mädel, oh! Als ich noch jung war, als ich noch jung war. Ich schweige, mein Freund, ich schweige. Aber wir sehen. Tschüss. Ja. Das ist immer ich. Das ist.